Het weer op veel plaatsen matige tot strenge vorst met temperaturen tot min 15 graden. Overdag kan er aan zee wat lichte sneeuw vallen. Het wordt ongeveer min 3 graden. Maar door de stevige wind voelt het kouder aan. Dit was het NOS Journaal. De Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu de nacht.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 De hand frei, dus van het hij maakt zo... The <laughs> boom, van Zandvoort, Ook op internet. www.zfmzantvoort.nl zfm Assim você me preek, ai, se eu te pego ai ai, je preek, als ik je preek, als ik mata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 Assim você me mata, ai se me te pego, ai, ai, se eu te pego, maakt, als assim você me mata, ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego,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 Know that he was my man, but I chose to let him go. So why do you reply? Like I still care about him. Yeah.